9 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen arbeidsmigranten leefden onder vreselijke omstandigheden in een Limburgse boerderij. In het dorpje Linnen werden 50 aspergestekers uit Roemenië gevonden. De burgemeester schrok van hoe het eruit zag. Waar eh, mensen eh, angstig waren, waar volle eh, slaapzalen waren, waar ook gastoestellen waren en kookpitten, eh, vieze keukens, volle koelkasten. Er zouden ook mensen mishandeld zijn. De gemeente greep in. en de eigenaar moest direct een einde maken aan de situatie. De burgemeester is bang dat er nog veel meer van dit soort plekken zijn. Ik denk dat dit het topje van de ijsberg wat we hier zien. En ik denk dat dit iets is dat ook landelijk aangepakt moet worden, ook met brancheorganisaties... om te zorgen dat deze mensen hier komen werken en het werk doen wat nodig is... maar wel goed loon kunnen krijgen en ook fatsoenlijke woonomstandigheden hebben. Vaccinproducent Pfizer mag van het Europese Geneesmiddelenbureau meer coronavaccins gaan produceren in een fabriek in België. Pfizer wil de productie opschroeven door het vaccin op meer plaatsen te maken. Ook wil het bedrijf meer plekken waar, waar het vaccin in flesjes wordt gestopt. Bij een stalbrand in Nederweert in Limburg zijn 4600 varkens omgekomen. De rook was tot in de weide omtrek te zien. De burgemeester kwam ook even een kijkje nemen. Aangezien het zo'n fikse brand is, zeer de moeite waard daar zelf even te komen kijken. Niet in de verwachting dat ik die brand ga blussen, maar wel om sowieso de mensen een hart onder de riem te steken, de ondernemer. Een naastgelegen stal met 3000 varkens erin bleef gespaard.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 aan het Nederlandse jazzfirmament. We gaan als eerste luisteren naar het nummer Kleur In... met Laura Dogen vokal, Gijs Idema en Linus Eppinger op gitaar... en William Barrett op bas. Vondelier met Kleur In. Me heen, heen. Daar ben jij, blote kijk. glimlach, glimlach, verbleekte zon die op je schijnt. Je ziet mij, Ik voel je dansend door me heen. Neem me bij de hand. tot plein tot ook de maan niet schijnt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 I'm mm not -hmm. Laura Dogen en Vondelier, Ontluik de zon. Laura komt dadelijk nog een keer voorbij van, met een nummer van haar uh, debuut-LP Vondelier. We gaan nu luisteren naar Shelly Man, Monty Alexander, Ray Brown... met het nummer Blue Bossa van de CD Fingering.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 De introductie van Pee -wee, die stond op een anders nummer. Niet hier, we luisteren nu naar Arts Revelation.